Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De lijst van landen die voorlopig stoppen met het vaccin van AstraZeneca wordt langer en langer. Denemarken, Oostenrijk, Thailand, Duitsland, Italië, Frankrijk en ook Nederland stoppen voorlopig met dat middel omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Het begon met mensen in Scandinavië die klaagden dat ze na hun prik bloedstollingsproblemen kregen zoals trombose. Maar in Nederland zijn zulke problemen niet bekend, zegt het bijwerkingencentrum. We hebben geen meldingen gehad met uh, dat specifieke beeld... waarbij er sprake is van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Die meldingen hebben wij uh, tot nu toe uh, niet gezien. Intussen is de paniek in Italië nog groter. Daar zijn ze ook gestopt met prikken. En eerder vandaag werd zelfs een partij vaccins in beslag genomen door justitie. Ze zijn geschrokken van de dood van een leraar... Die een dag na zijn coronaprik ziek werd, zegt correspondent Mustafa Margadi. Gisteren overleed hij plotseling in zijn eigen huis door een hartstilstand. De uh, nou, dokter die, uh, sprak over een eventueel toeval. Het is niet helemaal duidelijk of er een relatie is met het vaccin. Maar uh, de mensen in, uh, in Piemont maakten zich uh, uh, enorm zorgen, vooral het crisisteam. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, laat trouwens weten dat er geen bewijs is... dat die bloedstollingsproblemen door het vaccin van AstraZeneca zijn veroorzaakt. Er zitten nog steeds 16 mensen vast na het protest tegen de coronamaatregelen. gisteren op het Malieveld in Den Haag. Het was veel te druk en mensen hielden geen afstand. Toen agenten een einde aan het protest wilden maken. werd er met vuurwerk gegooid. Ook werd een politiehond geschopt. In totaal werden er 20 mensen opgepakt. Priesters uit de Rooms-Katholieke Kerk mogen geen homo's of lesbische stellen zegenen. Het Vaticaan heeft dat officieel verboden nadat er vragen over waren gekomen vanuit de kerk. De homoverbindenis gaat in tegen het goddelijke beeld van een huwelijk en kan dus geen zegen krijgen, vindt de paus. Het is nu echt klaar voor de Boeing 747-400 van de KLM. De laatste vertrok vandaag vanuit Schiphol. Dank voor de veliale ondersteuning. Prachtige reiservaringen en herinneringen. Wij zijn volkomen nog één keer te mogen vliegen. Op de volgende keer. Ruim 50 jaar vlogen de blauwe bakbeesten door de lucht. Maar vanochtend steeg de laatste op voor een vlucht naar Spanje... waar die zal worden geparkeerd. Het weer, plaatselijk nog een buitje. Vannacht koelt het af naar de graad of 4. Morgen wind, maar wel iets minder hard dan vandaag... dan een graad of 7 of 8. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam bij Zeeburg. Je hebt daar ongeveer 5 minuten vertraging.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 Another when your head's down Over your pieces, brother to drag. It's, It's really such a pity To be looking at the world now, looking at the city What do you mean? You've seen one crowded, crowd In town. Get tired? You're talking to a tourist Who's every move's Among the purest. I get my kicks Above the waistline, sunshine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 Onderschat Mercedes niet. Hè? En trouwens, Ferrari ook niet. Hè? Want die hebben ook het nodige aan de auto gedaan. En uh, de, zodra daar het nieuws over is, uh, hoort u daarover meer. Ja, ik ben heel benieuwd naar de Ferrari's. Mensen die zeggen inderdaad dat die uh, er aan gaan komen in het nieuwe seizoen. En uiteraard uh, hou je bij uh, CFM in onder meer de Pit Report daarvan op de hoogte.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 Taking De disco uit de uh, jaren 80 van uh, First Choice en Dr. Love. Dr. Love doet me meteen denken aan uh, Gerard uh, van Echtom. Uh, Gerard Eckdom die heet ook uh, Dr. Love. En uh, uh, ja, die, uh, hoe heet dat, uh, die oude disco... Of, de, nee, ik moet, moet het anders zeggen. Jij zat op een gegeven moment met uh, City to City in, uh, in je hoofd. Ja, uh, ja. ja, daar kwam ik op. Een daar gegeven moment. kwam je op een gegeven moment op, want we zochten inderdaad een uh, plaat, uh, zeg maar, voor uh, uh, die jij zocht met een, uh, een, iemand met een uh, gitaar op een hoes. Zoiets was dat. Het liet ons in ieder geval niet los. Nee, precies. Nee.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 In your head and dead On your feet well Another crazy day And you talk about anything He's got this dream of buying some land He's gonna give up the booze And the one night stands And then he'll settle down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 Het is tijd voor het Dier van de Week en uh, ja, we hebben goed nieuws over onze Willem. Ja, maar allereerst even de ik-Willem-weken bij het dierentehuis Kennenballand. Want de coronacrisis heeft er ook goed in gehakt, ook bij het dierentehuis Kennenballand in Zandvoort. Normaal was het dierenpension goed bezocht en zat het elke schoolvakantie vol. Het pension zorgt namelijk voor een groot deel van de inkomsten. Dit is nu volledig stilgelegd, wat uiteraard begrijpelijk is, maar daardoor zijn er wel veel minder inkomsten.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 Nou...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 Het was altijd gezellig toen, ik wil zo graag een drankje doen Een biertje, maar we hebben pech Schijnbaar doen we wat verkeerd, of hebben we nog niets geleerd Wat is de kroeg toch zo ver weg Je ziet hoe rijk het leven is, de kroeg dat is echt wat ik mis Eten, drinken, te gaan vozen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 Zijn u dicht. Ik wil graag weten. Of ze ooit nog open gaan. Gaan we dat nog meemaken, dan dat de kroeg weer open gaat. Nou, laten we beginnen met uh, de terrassen. Uh, in ieder geval, Jor onze oud aan de kroeg. Het gedicht van de dag. Zo dadelijk gaan we praten met Fred. Hij is weer. En uh, straks om vijf uur hoor je entertainment voor you. It's too late to te We kunnen keep on living like this. van Heaven 17, hoor je? En Temptation, de zaterdagmiddag van CFM. De zandvoort op zaterdag, dat zit er alweer bijna op.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 Dus ja, daar kun je ook wel wat in vinden, denk ik. Het dat, dat, dat, dat, dat is van vroeger. Ja, ja. Van vroeger. Mocht je daar naar binnen houden? Uh, nee, zeker niet, niet. En we gaan Frenkie bellen. Zijn nieuwe single heet Dromen van vroeger. Dromen van vroeger. Ja, ja, ja. ja dat doet Marco Bazzato ook tegenwoordig. Dromen van vroeger. Daarom heeft hij ook een single uitgebracht. Ga je ja, die trouwens nog daar, we gaan daar Gelukkig, gelukkig. Dan ga ik in ieder geval luisteren. Jij ook, Albert-Jan? Ja, <laughs> ik, ik moet de hond uitlaten. dan. <laughs> ja, ja. Een moment heet die, hè? He? Wat een mooie single is dat. Met, uh, Prachtige single, ja. Ja, ja, ja Met Rolf Sánchez. En, en uh, John Joepenck. Ja. Lijkt een beetje op het Koningslied uit 2013, maar verder is het al ja, aangeplaatst. Ja, ja, de tekst die lijkt er niet op. Nee, nee, de, nee. Dat begint al, dat be, die, die eerste zin begint al met, met. Mijn koffers staan in de gang. Ja, nou, ja maar ja, ik maar heb ja, ook. Oh, Je ja, ja, zou het dus. ook met een oude Fofo <laughs> kunnen beginnen, Albertje. Wat jij wil. Uh... Nee, nee, dat doet Piri. <laughs> maar, maar nogmaals. Als, als, nee, ik vind, ik vind het. Uh, nou ja.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 Oké, okay, nou, uh, nog meer uh, straks? Nee, ja, nee dat, uh, ja, als ze verzoekjes willen aanvragen, dan kan dat ook natuurlijk. Uh, .no, ja. Ja. ja, dan Even een mailtje sturen en dan uh, bellen mag ook natuurlijk. Vor, vorige ja. week had je uh, dat de de nummer klein in de studio. Ja, klopt. Stef, Stef Bosch. Stef. Ja, ja prachtige tekst. Of uh, Stef uh, uh, van Stef van Stef van Horst. Kijk, ja. kijk, kijk uh, Een bom is gebarsten. Ja, van, van een bom is gebarsten. Maar, ja. Ja, we een bom is Hé, die Ja, die, die had ik gewoon door. Ja, ja. Maar hoe oh, was dat? Was dat leuk? Ik heb het helaas Nou, gaan jullie uh, straks ja. in zijn uitzending lekker ja. uh, verder, uh, <laughs> verder praten. Dan uh, ga ik zeggen dat dit uh, zandvoort op uh, zaterdag was. Morgen zijn Albert-Jan en ik er uh, weer. En dan wist ik jou ja, een hele fijne zaterdagavond. Ja, denk ik nou echt dat je nog open gaat. Ja, maar een hele fijne zaterdagavond. Ja, ja zeg maar even ja, gedachten. Ja, zeg maar even gedacht. Ja, ja, ja, ja. uh, Oké, okay, dag. Doei doei. Some things in love paid.